De toestand van de 43-jarige prins is stabiel, maar hij is niet buiten levensgevaar. Artsen denken pas over een paar dagen een prognose te kunnen geven. De prins raakte om kwart over twaalf vanmiddag bedolven onder een lawine toen hij in leg buiten de piste aan het skiën was. De Rabobank traint op grote schaal medewerkers om onzorgvuldigheid bij hypotheekverstrekking tegen te gaan. Alle aangesloten vestigingen moeten werknemers voor bijscholing naar het hoofdkantoor sturen.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 Twee onderzoeksgroepen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en van de Universiteit van Wisconsin hebben aangetoond dat het vogelgriepvirus door enkele mutaties van de ene fret op de ander kan worden overgedragen. Wetenschappers zijn bang dat door het publiceren van gegevens het eh, publiekelijk bekend wordt en dat die dan gebruikt kunnen worden door terroristen. De Amerikaanse Veiligheidsautoriteit adviseerde de tijdschrift de Science and Nature eind vorig jaar daarom de onderzoeksresultaten niet te publiceren.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 Prins Johan Friso ligt in het ziekenhuis, dus. Um, in, nou, moeten we het goed zeggen? In stabiele toestand, maar niet buiten levensgevaar, zo moet ik het zeggen. Vanmiddag kwam ik tijdens het skiën onder een lawine. Hier in BNN 2 hoor je het laatste nieuws. En ik praat er verder over met mijn gasten. Gasten: dat zijn Lisbeth Staats, Karel Brandpunt, verslaggever. En uh, Rijerswaan, politiek verslaggever voor Nieuwsuur. En natuurlijk met My Music Man, Erik Kortom. Hallo. Hallo. En dan gaan we um, eerst even naar het voetbal. Frank Wielaar, die is bij Herenveen Nak. Ja, de eerste minuut van de tweede helft is zojuist gespeeld. En daar zijn geen wissels bij, bij de ploegen geweest in de, in de rust. En het is 1-0 natuurlijk voor Heerenveen. Dat was het namelijk in de rust ook al. En als er niet zo gek veel gebeurd is sindsdien, dan blijft dat nou eenmaal zo. En Heerenveen... Um, ja, dat heeft wel aardig aangevallen, maar vertrouwt heel veel op de frivole buitenspelers. En die zijn nog niet zo heel gek veel aan bod gekomen in deze wedstrijd. Als Ereveen al gevaarlijk werd, dan gebeurde dat via Jurisic... Door, eigenlijk dwars door het midden heen. Zo viel ook de goal. Maar Van La Parra en Narsing. De jongens die normaal gesproken voor het gevaar zorgen bij Heerenveen. Ja, die hebben nog niet echt bruikbare voorzetten kunnen afleveren. Bij de topschutter. Bij Dos. de jongen die de doelpunten normaal gesproken maakt. Hebben we Hebben één keer op doel zien koppen. Dat was uit een hoekschop. En eh, daarna hebben we hem eigenlijk ook niet meer gezien. Nu een schot van Nak, Redding van Van de Bussen. Nou dan is hij vandaag ook aan het werk geweest. En dat gebeurt dan allemaal in de tweede minuut van de tweede helft. 1-0 dus voor Heerenveen. Dankjewel. Um, Frank, gaan we nog even naar tennis? Mark Brasser... Tja, volle bak hier in uh, Ahoy. man of uh, nou, 10.000, denk ik. Ik zie weinig lege stoelen. Dus ik denk dat het nagenoeg uitverkocht is. Allemaal voor die ene man, hè, voor Roger Federer. Hij speelt vanavond zijn tweede officiële wedstrijd. Doet dat tegen Jarko Niemine. Wel een verhaal, die Niemine. Want die was afgelopen weekend nog niet fit genoeg. om in de, in de Davis Cup te spelen tegen Nederland. Toen had hij last van zijn pols, zei hij. Nou, daar is hij vrij snel van genezen. Dat kan waarschijnlijk heel snel gaan. Hij doet het aardig hoor, Niemine. Eerste set wel verloren, 7-5. Maar nou, ja, goed, het speler uit de top 50 van de wereld. Hij speelt tegen de nummer 3 van de wereld. En um, in de tweede set staat hij nu met 6-5 voor. Het gaat nog altijd op service. De beste kansen zijn voor Federer. Ook in deze tweede set. Breekkansen gehad. Als ik goed geteld heb. Vier in totaal in het voordeel van de Zwitser. Ja, terwijl je nu misschien de Zwitserse bel hier op de tribune hoort. Hij heeft, hij heeft nog niet één breakpoint benut. En dus gaat het op service. Elf games gespeeld. 6-5 in het voordeel van Nimin in de tweede set. Federer bond de eerste met 7-5. Dankjewel, uh, Mark, straks meer tennis en meer voetbal. Um, wil je trouwens meekijken hier in de studio? Dat kan. Gaan naar radio1.nl en klik op de webcam. Radio 1 PNN Today. Ja, hoe is het om bedolven te worden onder een lawine? En wat moet je doen als het je overkomt? Uh, daar heb ik het over met skier. Migo Hermelen, die, of Migo moet ik zeggen: hè? Migo. Ja, ja, Migo zeker. Migo. Hi, go hi, goedenavond. Ja, Hoi. Uh, jij bent uh, skier, jij hebt dat meegemaakt. Nou, vertel, hoe ging dat? Ja, wat gebeurde daar, er, ja ik, ik ben gids in Frankrijk en uh, ja, het, het overkomt als je veel in de bergen werkt, kan het je overkomen en het is uh, mij gebeurd in 2006. Ja, dat was een... Uh, en ho hoe ging een, dat? Je, je, was, je was aan het skiën? Ik heb geen idee, vertel eens, hoe gaat zoiets? Ik ben zelf geen skier. Ja, ik was aan het skiën eigenlijk op een vrije dag uh, met wat uh, Amerikanen, wat Canadezen, wat Engelsen en uh, die dag uh, gebeurde net uh, een toch flinke lawine die mij 300 meter zeg maar, naar beneden heeft... Uh, gegooid En uh, ja, dan, als, je, als je het dan uh, mag navertellen, dan uh, mag je wel blij zijn. Ja. Mico, even een korte vraag. Want jij zegt 300 meter door sneeuw naar beneden getrokken worden. Uh, als je bijvoorbeeld van een hele hoge, hoge uh, rotsaf op water valt, is dat zo hard als beton. Hoe hard is sneeuw als je daardoor 300 meter naar beneden gesleurd wordt? Is het, kun je daar iets tegen doen? Ja, ah, nou ja, het is, natuurlijk niet een, uh, het is natuurlijk niet een val dat je maakt van 300 meter verticaal naar beneden. Hè. Je gaat natuurlijk uh, je glijdt van een, uh, van een steile berg, omlaag en als je dan 300 meter mee wordt genomen als een uh, wasmachine van sneeuw, dan, uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk uh, zo de weg kwijt dat je, je weet uh, niet meer of je onder boven zit uh, en ja. alles zit om je heen. En op een gegeven moment heb je gewoon... Uh, ja, dan houdt het op en dan zit je vast. Nee, ik had je niet gewond door die sneeuw, laat ik het zo zeggen. Wat je door water wel kan bijvoorbeeld. Maar... Ja, je kunt er dus door de sneeuw zeker gewond raken. Het is uh, de, de, de slagen die je maakt over stenen en rotten. Ja, ja, ja. en okay. de brokken sneeuw die je zorgt er zeker voor dat je letsel op. En zie je hem dan ook echt aankomen, zoals je in een film wel ziet? Dat je hem aan of je hoort hem aankomen rollen? Ja, dat, dat, dat, dat komt zo snel, dat is ongelooflijk. Uh, je, je, op een gegeven moment uh, ja, je je dan weer op zo'n helling en dan. Dan breekt het voor je af en dan is het eigenlijk al uh, te laat Dan kan je niks anders dan meegenomen worden en dan, en dan, nou ja, dan mag je echt hopen dat je het overleeft zoiets. Dus wat kun je dan toch nog doen als je er zo door wordt overvallen? Kun je er wel op voorbereiden? Je kunt je natuurlijk door, door de, de materialen die er tegenwoordig allemaal zijn en die er al heel lang zijn, dat kun je, die kun je natuurlijk wel jezelf, zeg maar... Uh, uh, beschermen en om het, om het letsel en, en, en het overlevingsstand, zeg maar, zo, zo groot mogelijk te maken. Maar op het moment dat je in die lawine zit, ja, dan is het gewoon. Dan moet je dan probeer je zoveel mogelijk uh, bewust te blijven, wat, wat al heel moeilijk is. Ja. En dan zwem je gewoon dan, ja, uit, je, uit je, de kennis die je hebt, dan, uh, dan probeer je zoveel mogelijk te bewegen en zwemmende beweging te maken. Okay. Om, uh, om te hopen dat het allemaal niet te. Te, te compact om je heen. Uh, eigenlijk. Ja, ja, want je moet, je moet ruimte creëren, dat is belangrijk. Zoveel mogelijk ruimte om je heen. Ja, ja. inderdaad. Wat, wat, dus jij, jij rolde 300 meter naar beneden en toen? Ja, en toen uh, was, was, mij, uh, was het voor mij licht uit. Gelukkig uh, was er een stuk van mijn ski dat nog zeg maar, boven het water of boven de sneeuw uh, uitstak. Mm -hmm. En uh, Waardoor mijn vrienden het mij heel makkelijk konden lokaliseren. Want jij was bewusteloos. Ja, ik was buiten bewustzijn op dat moment, ja. En toen hebben je vrienden je vrij snel gevonden? Toen hebben mijn vrienden gelukkig uh, na enkele minuten, na wat wil het zijn, dus uh, binnen tien minuten hadden ze me gevonden. En uh, ze hebben mij toen uh, ja, buiten bewustzijn zeg maar, uh, afgevoerd naar de eerste hulp. Ja. ja. En, en heb toen, je dan ook zo'n GPS-dingetje in je skipak? Ja, een, een lawinepieper heet dat. Ja. Ja. Oké. Okay. En hey, wat had je allemaal? Ja, ik had wat inwendige bloedingen. Ik had mijn onderrug uh, gebroken, mijn Zo. elleboog, uh, mijn onderarm op vier plekken gebroken. En ja, dat was toch allemaal wel traumatisch. Maar je onderrug gebroken, dat is nu helemaal weer goed? Ja, ik ben er weer helemaal bij, ja. Ik heb er weer een hoop, uh, een hoop herstel gedaan na een anderhalf jaar. Ja, ja ik hoor dat je vandaag nog geskiet hebt, dus ik dacht, je had wel weer redelijk... Uh... Ja, ik ben er weer druk mee bezig. Als je tien minuten in de sneeuw ligt, raak je dan ook onderkoeld of hoeft dat niet als je goed gekleed bent? Nou, toen ik bij bewustzijn kwam, toen merkte ik natuurlijk wel dat ik, ik, was, ik was zeg maar lichtelijk onder, onderkoeld was. Maar dat was niet het, het grootste probleem, het was toch echt het letsel wat je krijgt van een lawine. Wat, wat, wat, wat, wat, wat gewoon het, het meeste doet, zeg maar. Maar ik moet eerlijk ja, het... zeggen, als ik jou zo hoor, dan is het een wonder dat je er zo goed vanaf bent gekomen, toch? Ja, zeker inderdaad. Ja, het is uh, absoluut een wonder. Het zijn van de mensen die ik zelf uh, gevonden heb, die, uh, ja, die ik helaas kon niet navertellen. na vertellen. Hm. Je kent mensen die, die nu niet meer... die zijn overleden? Ja, Ik heb ook mijn collega's en, en, en, en, en ja, de toeristen. De labines zijn voor mij dingen die ik natuurlijk uh, jaarlijks meemaak. Ja. En dan ga je natuurlijk het, uh, het voorrecht zien dat je het zelf uh, hebt overleefd. En dat zijn, uh, dat zijn, ja, dat zijn bijzondere dingen. Ja. Ook aan de telefoon, Rolf Westerhof. Goedenavond. Goedenavond. Je geeft trainingen aan boarders en skiers, waarin je leert wat je moet doen uh, als je in een lawine terechtkomt. Nou, uh, nou, wat, we wat we voornamelijk doen, is uh, mensen zoveel voorlichting geven dat we hopen dat ze er niet in terecht komen. Ja, maar ja, zoals ik Migo net hoor, dat is uh, toch vrij regelmatig. Helaas. Ja. Regelmatig zou ik niet willen zeggen, maar er gebeuren natuurlijk incidenten. De ja. lawine van Migo was bijzonder indrukwekkend. Ik ben daar ook wezen kijken met Migo, wat er toen gebeurd is. En dat was echt een enorme lawine. Ja. Maar wat Mico net vertelt, hè, dat als, je, als je er dan in terechtkomt... dat je een soort van zwemmende bewegingen moet maken. Is dat de beste tip? Nou, daar zijn er op het moment in de, in de lawinekundige wereld enorme discussies over of dat nou wel slim is of niet slim is. En overlevers zeggen allemaal dat moet je vooral doen. Uh, dus dat is een mogelijkheid. Uh, de, het eerste wat je moet proberen is de uitski of boorden. Kijk, dat lukt soms. De uitskieën. ja. Dat, dat is je beste kans. En voor de rest is het, uh, ja, moet je toch uh, voornamelijk vertrouwen zorgen dat je veiligheidsmateriaal goed in orde is. En daar bedoel je mee dat je zo bijvoorbeeld zo'n airbag moet hebben eigenlijk? Nou, in elk geval een lawinepieper, Miko noemde hem al eventjes, en een schep en een sondeerstok. Dat zijn eigenlijk de minimum... Een sondeerstok? Een sondeerstok, ja. Een je Een lawinepieper is een zendertje waarmee je kan zoeken. Dan kan je de mensen die verdwenen zijn onder een lawine, kan je mee zoeken. Ja. Maar dat is, dat is niet 100% nauwkeurig. Dus je hebt dan een prikstok nodig om uit te maken waar iemand precies ligt. Zodat je wel op het goede punt gaat graven. Ja, maar daar heb je niet zoveel aan als je als zelf degene bent nee. die eronder ligt, toch? Nee, dus iedereen moet dat hebben in zijn groepje, dat klopt. Ja, ja. Okay. Iedereen heeft die spullen bij zich en zo kan je elkaar helpen, zoals dat ook bij andere risicosporten is, waar je met alpinisme werk je met touwen, waar mensen elkaar helpen. Bij uh, parachute heb je een reserveparachute. Ja. Uh, met, met, met duiken heb je ook en wederzijds uh, octopus hulpstukken om iemand van lucht te kunnen voorzien als de nood aan de man is. En je zei net, je probeert vooral mensen instructies te geven hoe je het moet voorkomen. Maar wat kan je doen behalve niet of piste skiën? Nou, bijvoorbeeld uh, heel slim je routes kiezen. En goed uh, begrijpen wat er in een lawinebericht staat... en wat dat voor implicaties heeft voor wat jij vandaag wil gaan doen. Want het is te voorspellen, een lawine. Dat, dat weten mensen dat het eraan komt. Uh, nou, de kans op een lawine is te voorspellen. Dat is een subtiel verschil. Mm -hmm. Dus ze kunnen aangeven, de kans is groot dat er vandaag lawines komen... of onder die en die omstandigheden verwachten we dat er lawines komen. Dat wil niet zeggen per se dat ze ook komen. En soms komen ze terwijl ze ze niet voorspeld hebben. Het is dus net als een weersverwachting, het is een voorspelling. Maar gebeurt, het gebeurt al ieder jaar een paar keer. En volgens mij is ook al... Onderdeel nou, per jaar in de Alpen. Hm. Wat zeg je? doden per jaar. Ah, ja, bij, Zo, bijvoorbeeld. En, die, en die, worden die allemaal voor het grootste gedeelte veroorzaakt... door mensen die zich niet op die pistes ophouden, maar juist daarbuiten? Dat zijn alleen maar mensen die buiten de piste maar nou er ja, maar waarom, alleen maar waarom, één of twee misschien die op de piste zijn. Maar normaal waarom ook mag de... dat dan nog steeds? Kleine vraag. Hey, waar, waarom mag je parachutespringen? Waarom mag je diepzee duiken? Ja, maar ho ho ho. Parachutespringen, dan lazen jezelf plat. In dit geval dan kun je een lawine veroorzaken... waarmee ook dorpen, laat maar zeggen, uh, uh, in de problemen kunnen komen... of andere mensen die nee, beneden ja. staan. Nee, ja, dat de, b de mensen die beneden staan, dat is wat heel enkele keer gebeurt. Dat kan inderdaad, dat is een, een punt van zorg. Dorpen en dergelijke is normaal gesproken niet aan de orde. Okay. Want als de, als de lawinesituatie dusdanig is dat je door eenvoudig als schikier of boorden voorbij te komen... dermate grote lawines kunt veroorzaken, dan is er meestal sprake van een lawineniveau 5. En dan is echt alles afgesloten. Ja. Dan draai je die liften. Je hoorde vandaag ook al van veel mensen. lawinegevaar 4 in een deel van Oostenrijk. Dan draai je de liften niet of een deel van de dag niet of grotendeels niet. En er werd de hele tijd gesproken over dat niveau 4... En dat uh, de prins en zijn gezelschap dat moeten hebben geweten. Is er een kans dat ze dat niet weten? Of wordt dat in het hele dorp groot aangekondigd? Op tv hoor ik al, maar uh, weet nou, iedereen dat in dat gebied op, op zo'n dag? Kijk, ik kan niet voor de koninklijke familie uh, spreken... want daar gaan dat soort dingen natuurlijk toch altijd een beetje anders dan, uh, dan bij ons. En dat zal ook gelden voor de informatie die, die tot hun komt. Uh, maar normaal gesproken is daar in elk geval uh, makkelijk achter te komen... Hè? Tegenwoordig via internet of mobiele applicaties of wat dan mm. ook of via je van. Dus het is geen enkele moeite om erachter te komen wat het lawinegevaar moet zijn. En ik ver... de, de regio was de dag tevoren was nog geïsoleerd. Van, omdat de wegen afgesloten waren vanwege lawines. Ik neem aan dat dat toch wel bekend was. Ja. Maar, maar net ja... zoals op het strand of zo, met van die vlaggen. Gevaarlijke stroming? of... Uh... Ja, er, zijn, er, er is ook wel, een systeem met vlaggen, vooral in Frankrijk wordt dat veel gebruikt. Uh, maar er zijn tegenwoordig ook meer en meer. In Zwitserland is dat uh, overal. Heb je informatieborden waar duidelijk een lawinebrief okay. op haalt. Maar kortom, jij ja, gaat er eigenlijk wel vanuit dat hij wist het thuis wel, denk ik. Hij wist in elk geval dat het lawinegevaar 4 was. Daar ga ik vanuit. Ja. Maar of hij dan ook wist dat hij. Uh, wat, wat daar de consequenties van waren, dat weet ik niet. En het is mij ook nog steeds niet duidelijk uit alle berichtgeving waar die nou precies onderweg was. Hè. Dat, dat, dat, dat heeft daar heel erg mee te maken. Met met lawinegevaar 4 zijn echt wel dingen mogelijk. Bijvoorbeeld als je samen met een lokale gids gaat met veel ervaring in het, van het gebied. Dan zijn echt wel, wel dingen mogelijk. Kijk, bij onze basisniveaus van de lawinecursussen zeggen wij ook lawinegevaar 4. We blijven op de piste. Ja. We zoeken andere slimme dingen. Maar uh, het kan best zijn dat je als je met heel ervaren mensen met lokale kennis op stad bent, dat die best wel dingen weten. Er sprake van dat die op een skiroute onderweg zou zijn. Nou, een skiroute die geopend is, dat is een hele goede manier om bij heel hoog hm. lawinengevaar uh, toch nog in de diepe sneeuw te kunnen ski- of boarden. Ja, want een skiroute is, is wat officiëler dan of piste. Ja, dat is wel eens in die zin of piste, dat het wordt niet geprepareerd. Het is ook niet echt een piste, het staat ook niet zo goed aangegeven, maar er staat de route is grofweg gemarkeerd met stop en is in principe beveiligd tegen, tegen lawines. Gewoon Oostenrijk geld op, zo. Ja. even nog een vraagje. Want uh, de, de vriend met wie die was, Friso, um, die had zo'n airbag-rugzak uh, ja. en daardoor is hij niet bedolven onder de sneeuw. Ik heb het net even op een filmpje gezien, dat klapt dan zo uit: zo'n ja. soort, soort twee enorme vleugels zijn het hè, van, van, waardoor je boven de sneeuw, waardoor blijft, je boven uh, de sneeuw blijft of in ieder geval niet bedolven raakt. Ja, uh, maar... hij, hij had dat niet. Is dat heel dom van Frizo? Nee, je kan zeker niet zeggen dat het heel dom is. Het vindt nu langzaam ingang, dat systeem. Het is bekend dat het heel erg efficiënt is. En je ziet meer en meer mensen met zo'n airbag-systeem. En vanaf dit jaar hebben wij met, met hulp van uh, Winkel over OVM, Kasky, Surfers, ook kunnen regelen dat al onze deelnemers een airbag krijgen. Hm. Maar het is nog niet heel wijdverbreid. Nee, dat begint nu echt te komen, terwijl het systeem echt al twintig uh, jaar bestaat. Ja. Het is heel maar, duur, hè, geloof ik? Ja, het is duur. Dat is met name een probleem. Het is vanaf 600 euro. Ja. En die goedkopere modellen van 600 euro zijn de eigenlijk pas dit jaar. En de rest gaat al naar 700, 800 euro. Maar je kan, kan je zeggen, als je zo'n ding hebt, dan... Dat, nou ja, het zal niet 100% veilig zijn, maar die nee. overlevingskanten zijn echt vele malen groter. Ja, die zijn een stuk groter, ja. We hebben uitgebreid onderzoek daarnaar gedaan, waarbij ze mensen vergeleken hebben die in een lawine terechtkwamen. Die zowel, zowel mensen met zo'n ding als zonder. Dus die zaten in dezelfde lawine. Ja. En daaruit blijkt dat de overlevingskansen van de mensen met airbags een stuk groter zijn dan de mensen zonder airbags. Het is ook een officiële aanbeveling van de internationale reddingswezen om naast pieperschep en zonde, als je daar iets naast wilt doen, neem dan zo'n airbag. Die proberen dat echt... Migo, ben jij er nog? Ja, ik ben er nog. Ski jij of boord jij tegenwoordig ook met zo'n airbag? Ja, ik heb mij elke dag bij me. Ja, het gaat niet meer zonder. Nee, ik ook niet hoor. Nee, jij nee ja ook niet uh, ik denk dat veel mensen ze na vanavond wel denken van ah, misschien toch wel de investering waard heren dank Mico Hermeler Rolf Westerhof goed om jullie even te spreken Dankjewel. je wel graag gedaan bedankt uh, Mark Brasser die uh, kijkt nog steeds naar Veder niet meer in ja ja, nee nou, niet naar Nimine. wel naar Federer. Want die staat in het gangetje handtekeningen uit te delen aan uh, tientallen mensen die over de balustrade heen hangen. De wedstrijd is namelijk gespeeld. Federer heeft gewonnen. Eigenlijk was uh, de afloop wel uh, voorspelbaar. Het werd in die tweede set een tiebreak. Ja, en daarin gaf uh, Federer eventjes gas. En uh, won hij die tiebreak met, uh, met 7-2. Ik denk dat Federer wel blij is dat hij de partij uh, ja, wat heeft kunnen rekken. Dat hij veel games gespeeld heeft. Hij heeft gisteren natuurlijk niet gespeeld. Het, het ritme toch wel wat gebroken. Dus dan is 7-5, 7-6. Ja, dat is dan een mooie uitslag voor hem. Daar zal hij blij om zijn. Is zeker blij dat dat afgelopen is. Dat is Boris Becker. Want uh, de laatste bal was geslagen en Boris was weg. Ik weet niet of hij al in zijn bed ligt of dat hij naar de bar heb is geholpen. Maar nou al oh. nee, ik heb die foto. even op waar de plaats waar ik zit heb ik hem helaas. Ja, ik vind het ook wel het is een beetje zielig. Want nee, Boris maar, nee, is echt nee, nee, de nee. jeugd jeugdheld van mij. Boris. Ja, en, Hallo, Mark, je en... begint er zelf over. He? Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, hij, hij, hij is denk ik blij dat hij, uh, dat, dat hij weg kon. Want ik, terwijl iedereen een staande ovatie gaf en nou, de umpire net de stand had omgeroepen aan het einde van de wedstrijd, was Boris was al vertrokken met zijn vrouw, <lacht> Nederlandse vrouw over. Overigens. Mooi vrouwmodel. En uh, naar. Uh, waarschijnlijk weer. Waarschijnlijk, Foto's. Ja, Foto's. Maar, ja begin, ik ook, begin ik ook zelf weer over. Ja. Waarschijnlijk weer naar een ander feestje. Dus uh, Federer door. Uh, hij gaat nu spelen in tegen of een Nicolai Davidenko of een Richard Gasquet. Dat is uh, de volgende wedstrijd die hier gespeeld wordt. De laatste wedstrijd van de avond. En dan is ook uh, de tweede halve finale bekend. Davidenko dus of Gasquet. Dat wordt de tegenstander van Roger Federer in de halve finale. Eh, mooi. Mark, dankjewel. You, you made my night met dit verhaal. Eh. Eh. En dat ho hoog contrastverhaal tussen Boris Becker en zijn vrouw. Eh. Frank Wielaert, hoe zit het daar met de celebrities bij Herenveen nak Nou, misschien dat Van Basten ergens zit, maar die heeft ja. zich dan uh, goed verborgen gehouden. Waarschijnlijk ergens uh, onder een pet, want uh, die is nog niet gespot. En uh, we hebben hier nog wat bekende advocaten, tweelingbroeren uh, op de tribune zitten. Die zijn hier altijd, maar dat, dat, zo bijzonder is dat allemaal niet. Daar hoeven we geen foto's van te maken, dat is allemaal al wel bekend. 63 minuten zijn we onderweg bij Herenveen tegen NAK. 1-0 is het nog altijd voor Heerenveen. Dat had 1-1 kunnen zijn. Maar ja, dan had uh, die kans van Sarpong. Want die kreeg hij uh, aangeboden van de doelman van uh, Heerenveen. Omdat hij de bal uh, panklaar voor Sarpong neerlegde. Alleen Sarpong besloot die bal uh, over te schieten. Dat, dat deed hij natuurlijk niet expres. Het lukte hem niet om die bal laag te houden in ieder geval. En dus ging die bal uh, over. Het was... De, de grote kans voor Nak. Onmiddellijk gevolgd door een aantal kansen voor Herenveen. Eentje van Narsing. Vrije schietkans, maar ook hij joeg de bal hoog over de goal van uh, Nak heen. En vervolgens nog een mooie kans voor uh, Jurisic. Daar is hij weer. De beste man van het veld. Nog altijd, ook na dikke uur voetballen. kreeg hij die bal ineens in het doelgebied uh, voor zich. Alleen uh, was dat zo onverwacht dat ook hij niet echt lekker op doel kon schieten. Ook al was hij nog zo dichtbij. Maar Heerenveen heeft inmiddels de draad weer een klein beetje opgepakt. Werd ook wel tijd na een kwartier voetbal in die tweede helft. Begonnen we een klein beetje in te kakken hier met z'n allen. En Heerenveen leek het allemaal wel een beetje te geloven. Te denken dat het allemaal vanzelf zou gaan. Nou dat is natuurlijk niet zo. Nu krijgen ze een vrije trap. Roorda achter de bal net ingevallen. Die kan hem nemen. Elm kan hem ook nemen. Zijn broer kan het zeer zeker. Die bijvoorbeeld bij AZ. Die kan ontzettend goed vrije trappen nemen. Het vizier van broerlief in Heerenveen staat vandaag wat minder scherp. Maar misschien dat we deze nog even mee mogen nemen als het muurtje van Nak op de juiste plek staat. En het fluitje gaat Elm inderdaad de bal in de muur. Dat kan zijn broer een stuk beter. 64 minuten zijn we onderweg bij Heerenveen, NAC en de Friese Leiden 1-0. PNN Today. Met een mooie... in Veenhoven. Ach, zit je weer? Ah, okay. nou, ik ben echt oprecht geïrriteerd. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik denk, nou zal die misschien. Ik zie het niet, maar je was er wel. Willemijn ja. Veenhoven. over. Ja, ja. Een korte plaat van een heel leuk bandje. Vijf, vijf jongens uit Australië. En uh, zoals je. Ik heb ze al een keer eerder in dit leuke programma gedraaid. De vorige single. Maar het is zo'n te gek bandje. Dat eigenlijk iedere single die ze uitbrengen. Is raak van ik ben het album. Heel erg maar de hersenen aan het pijnigen. Wat ga je nu? Ja, dat is lang geleden. Maar van het album Escapades ga je luisteren naar de Hungry Kids of Hungary. Nice. Dat is een onooglijke band. Nou. Maar goed, het is. Het is is wel heel leuk. Er zijn vijf jonge jongens uit Australië die het, uh, het schrijven van een fris liedje tot een grote kunsthebber verheven. Het is echt heel leuk. Uh, deze heet The Wristwatch. Een leuk liedje over een horloge. Schrijf het <laughs> maar eens. Ik enthousiast. Het is een heel leuk beetje. Een bandnaam trouwens. Ja, hungry maar... Kids of Hungry. Maar we je dan voorstellen, hoe gaat dat dan? Zitten ze bij elkaar, zijn allemaal om 18 waarschijnlijk. Ik weet Fijn, niet iets Ja. Dan is Lavie's met H iets aliter, Hungry Kids ja. of Hungry. Leuke grap. Hungry, Hungry. Ja, ja, ja. Leuk. Maar ja. er zijn nog veel erger hoor. Wat dacht je van? The pains of being pure at heart. Of de allereerste, I love you, but I've chosen darkness. <laughs> ja hoor, ze bestaan. <laughs> die is <Dit waren, laughs> ja, allemaal mooi eigenlijk. Of Kiss the Anus of a Black Cat, die bestaat ook nog. Dit waren de Hungry Kids of Hungry en Wrist Watch. Oh. Luc! Yes, we gaan doorpraten over, uh, over uh, Prins Vriesgouw. En dan vooral het moment dat het nieuws naar buiten kwam. Rond half vier vanmiddag kwam dat nieuws over het ski-ongeluk naar buiten. En op dat moment gaf premier Rutte net zijn wekelijkse persconferentie. Uh, mag ik iets vragen, er komt net een bericht binnen dat een lid van de koninklijke familie uh, uh, getroffen is door een lewine in Oostenrijk. Weet u daar iets van? Er hebben ons ook berichten bereikt. Uh, we, we zijn in contact met LEG. Uh, en zodra we meer weten, zult u daar... Overworen. Ja, en dat was ook meteen het enige wat Rutte op dat moment kon zeggen. Ik heb net een persnaam gekregen dat het zou gaan om prins Johan Friso, die uh, ligt bedolven. Luister, ik, ik sta hier nu een persconferentie te doen. Ik zei het is niet de koningin, ik kan eraan toevoegen. Het is ook niet de kroonprins, maar ik ga verder geen uitspraken doen voordat ik zelf meer weet. Uh, maar, dus daar kunt u mij over vragen. Ervan? Maar dat doe ik niet uh, zodra, ik... Ik maar, zodra ik meer weet. Maar Ik kan niet hier een persconferentie geven en tegelijkertijd ziet, de, ziet, de weet, Ik ben even sms aan het woord als mag. Ik kan niet hier een persconferentie geven en tegelijkertijd... Uh, in de gaten houden, laatste ontwikkelingen. Zodra wij meer weten, hoort u dat. Ja, premier Rutte heeft eigenlijk geen officiële rol in deze. Hij is geen, Prins is geen lid van het Koninklijk Huis. De communicatie gaat via de RVD. Zodra wij meer weten, loopt via de RVD. Dus als u vragen heeft om dat aan de RVD te ja. stellen... Kunt u dan misschien toch niet even onderbreken... en informatie nog. ophalen, zodat u dat ja, straks nee, bemeldt? Nee, nee, zodra, mag ik? Mag ik? Ja, zodra wij die informatie hebben, gaan wij die bevestigen aan ja. u...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 Thanks, Luc. Ja, R -R -R, jij was daarbij bij die persconferentie. Dit klonk echt net alsof uh, de RVD Rutte een beetje terecht wezen. Nou, dat was het volgens mij niet. Nee, Het was echt uh, dat, dat zowel de premier als de RVD die daarnaast stond... en er altijd naast staan ook, uh, echt duidelijk wilden maken... wij gaan tijdens deze persconferentie daar niets over zeggen. Ook niet als jullie net nog op Twitter hebben gelezen... dat het toch nog iemand is uh, en mijn naam hebben. Uh, en, en dat, maar dat liep wel een beetje uit de hand. Want het werd een beetje onaangenaam, leek het wel. Ja. Uh, zo klinkt het ook als ja. je het nu terughoort. Maar het was denk ik vooral uh, Rutte die ook echt geen nieuwe informatie natuurlijk had... sinds hij dat zaaltje was. Binnengestapt. binnen gestapt. Je hoort uh, een andere journalist wel zeggen... ja, maar de RVD staat hier wel in de zaal te sms'en. Dus men hoopte van ja, we, we willen toch nu het allerlaatste nieuws. Maar ze hadden denk ik zich wel van tevoren voorgenomen... om niets te gaan zeggen totdat even de, de, de allerlaatste... En heeft binnen... dat er ook nog mee te maken dat wat Luc net zei... dat hij lid is van de koning frizo, lid is van de koninklijke familie... maar niet van het koninklijk huis. Dus dat Rutte daar ook niet echt een rol in heeft? Of... Nee, maar de vragen worden. Je staat daar op de persconferentie van de premier. Volgens mij in principe mag dan ook alles aan de premier vragen. Alleen nu zei de ja. RVD, wij laten weten wanneer uh, er, er een bericht is. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, wat ik me dan afvraag, dat zie je ook. Dan komt de RVD met zo'n persbericht. En dan dat is allemaal heel, heel onvloerst gesteld. En niet, niet hele duidelijke bewoordingen. Ik heb het hier even niet praten, maar. Nou ja, is, is gekomen in een ongeval, bla bla bla. Ik vraag me altijd af, jullie hebben alle twee wel ervaring met de RvD... Waarom, het past toch veel meer bij deze tijd dat ze wat helderder zijn... Zeg nou gewoon, ik bedoel, al, ze weten toch ook dat Twitter al losbarst met de geruchten? Ja, maar in zeg deze tijd. De zi, zij kunnen natuurlijk niet meedoen met als ze dingen niet helemaal zeker weten, toch alvast zeggen of half zeggen. Of zij zijn misschien wel de laatste die daar helemaal niet aan mee kunnen doen. Dus, ja, wel, dus goed, je nee. krijgt een beetje onvloerst en heel beperkt. En, en waarschijnlijk het enige waarvan zij zeker weten dat het naar buiten kan. En niet tien minuten later net weer anders zit. Ja. Het is heel beperkt. Ja, en dan snap ik allemaal. dat ook wel hoor. Dat in die eerste uren, als er nog niet zoveel duidelijk is, snap ik dat ook wel. Nee, ik snap dat je alleen met de, echt met de feiten naar buiten kan komen. Maar um, jullie hebben alle twee ervaring ook met de, met de RVD. Um, dat, het is allemaal heel... Ik vind dat het altijd een beetje schimmig hoe dat gaat. Ja, maar dat is misschien juist als je wat vaker ermee te maken valt dat ook wel weer mee. Zijn het is, wil je bij elk ministerie je heb je voorlichters bij elke politieke partij en de RVD doet dat voor de minister-president en voor het koninklijk huis. Ja, en in zo'n beetje wat Lisbeth zegt, in zo'n geval in de eerste uur als het om zoiets gaat, ja, dan kunnen zij ook niet. Anders ja, ja, misschien dan. dat jij dat weet, of iemand anders misschien via de Twitter. Hè, je weet maar nooit. <lacht> um, zo'n RVD, als het zoiets gebeurt, ik neem aan, ik bedoel, we hebben het over de koninklijke familie, dus er zit Beatrix die was daar ook, die weet dat dan Zit, gaat, gaat alles dan ook, omdat het nu wel om haar zoon gaat, gaat alles via haar. Dus moet de RVD, uh, uh, is dat? Hoe bedoel je? Nou ja, ik zit me af te vragen. Want hij, hij behoort dan officieel niet meer tot Koninklijk Huis. Nee? Maar uh, het is wel de zoon van onze koningin. En de RVD doet daar uitspraak over. Dus nou, heeft zij daar ook dan nog een stem in? Nou, ik denk dat dat ziekenhuis nu hermetisch is afgesloten voor... Voor elke journalist nou. heeft ermee te maken dat het staatshoofd daar ook mee te maken heeft. Dus omdat het de zoon is van de koningin, is dat hermetisch afgesloten. En maar, Rutte. De, en, de, de, en zij daarbij is. En Rutte heeft zelf uh, natuurlijk gebeld met de koningin. Ja. Maar het is niet zo dat nu alleen maar gecommuniceerd mag worden met de koningin omdat vrienden. Nee, maar ik bedoel, niet... hij is getrouwd met Mabel, weet je, wel. dat is zijn vrouw. Dus ik kan me nog voorstellen dat die zegt: hallo, is mijn man. Doe eens even gewoon. Ik wil daar ook ja, zeggen: over hebben. Nee, ik denk niet, want de koningin is er ook bij. Dat is gewoon en, overruled dan door dat de koningin. Denk ik wel. Overruled door Maar mama. als hij, zijn, ja. Als ja, als ja, hij dat onder de auto was gekomen in Londen... was het misschien wel anders. Misschien dat Meebel ook wel prettig als, vindt je dat, je dat ze niet, niet ook was? nog bezig hoeft te zijn met de RVD. Ja. Dat kan dan ik dan me dan ook bedankt. nog iets bij voorstellen. Lisbeth, jij hebt wel eens toen jij nog het jeugdjournaal presenteerde, uh, het, waar werden de drie prinsesjes geboren in die ja, tijd. Maar het was wel andere zaken. Ja, een hele he, andere ja. zaak. Maar je hebt natuurlijk wel met de RVD te, te maken gehad. Is dat, is dat prettig? Of het is heel, precies, hè? In, dat is heel precies. Een hele strakke regie, neem ik aan. Ja. En, en ja, in die gevallen waar ik dan mee te maken had, dat was uh, het aangeven van het kind door Willem-Alexander. Het was allemaal niet heel spannend. Maar het is gewoon. Het is gewoon Alles bestaat uit protocol. En als je echt interviews gaat doen met leden van het koninklijk Huis... dan merk je die, die inhoudelijke regie ook veel meer. Ja. Er is niets bijna spontaans de... aan. Ja, dat is ja. natuurlijk helemaal van tevoren ja. helemaal dichtgetimmerd. Ik had Pieter Christian afgelopen, afgelopen uh, serious request. Als oh ja. touw. Dat was hartstikke gezellig. En er moest allemaal niet helemaal ah, fotovolten nee. uitgeschreven nee, In zijn korte broek worden. en rennen door Leiden. Met biertjes <laughs> drinken. Hartstikke leuk. Ja. Geweldige gast. Nou ja, Lisbeth, jij hebt, ook nog, jij hebt ooit prinses Margarita geïnterviewd. En daar was juist de, de RVD weer niet zo blij mee. Want dat ging helemaal buiten de RVD om, geloof ja, ik. Ja, dat was een soort spin van haar advocaat toen. Zij had toen uh, een uh, relatie met Edwin de Rooij van Zuidwijn. En ze hadden samen ruzie met het Koninklijk Huis. Dus de RVD wilde eigenlijk niets liever dan Margarita in haar kasteel opsluiten... en de deur dicht ja. en dat ze daar niet te veel op was buiten ging hangen. Maar dat ging ze juist wel doen. En haar advocaat had bedacht, weet je wat, we doen een charme-offensief... via het jeugdjournaal. En dan laten we hen Margarita interviewen... en dan tonen we de menselijke kant. En ja. dat het ook heel naar is als je met zulke familieleden opgeschreven zit. Dat was dat een beetje. Nee, en, en toen heb je, dat je dat later een, er even op, op je dak gehad. Die konden daar weinig tegen doen. Ja. Maar die niet gezegd, je voor eeuwige geband van het Koningshuis. Uh, nou, dat kan. gaan we meemaken. Dat moet, moet, moet nog blijken. blijken. Hij zei beeld maar die drooi van Zuid-Rijden, Dat was er wel één hoor. <laughs> met zijn hond. Nou. nou, twee minuten over half tien inmiddels. Uh, hier is het nieuws met Freddy van Tijm. Radio 1. Het NOS-journaal. Prins Willem-Alexander en Prins Constantijn zijn geland in Zwitserland. En vandoor, vandaar zijn ze met de auto onderweg gegaan naar hun broer Johan Friso in Oostenrijk.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 Volgens Amerikaanse media is de verdachte een dertiger van Marokkaanse afkomst. De FBI hield de man al een aantal weken in de gaten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven, Erik Kortom. <laughs> yes, Erik. Ik heb een jingle. <laughs> Je zit erin. God. En uh, niet te vergeten ook nieuwsjournalist Rijer Zwaan hier in de studio. En uh, brandpuntpresentatrice Lisbeth Staats. Ook allemaal te volgen op de webcam trouwens. Ga naar radio1.nl. En dan klik je op de webcam en dan zie je ons. En dan zie je niet Frank, maar toch fijn dat hij er is. Frank Wielaert die kijkt naar Heerenveen Nak. Ik wil volgende week ook hoor een Frank Wilaard Want ik zet er ja. volgende week weer. Zal ik die dan live doen, Frank? Een ja, Frank Dat vind, vind ik wel dat het moet. Ja. Doen. Nog een kwartiertje te gaan bij Heerenveen tegen Nak. Het is nog steeds 1-0. Dat is een klein wonder, want een prachtig schot van Gouwleil. Die bal was absoluut de kruising ingegaan. Als ten Rauwelaar daar niet nog een vingertopje tegenaan had. Gekregen. En de doelman is de nieuwe held in deze wedstrijd. Dat was natuurlijk Giudice Dat is hij eigenlijk nog steeds wel. Want hij is de beste bij Heerenveen. Maar de beste bij Nak is nu dus de doelman. Want die houdt Nak nog altijd op de been. En zorgt ervoor dat de ploeg uit Breda nog steeds een puntje kan overhouden aan deze wedstrijd in Friesland. Omdat Herenveen maar niet verder komt dan die 1-0 voorsprong. Er zijn grote kansen geweest. Een hele grote was er nog voor Breuer aangeboden door Narsing. Breuer kon vrij inschieten. Maar hij kon geen kracht achter de bal zetten. En schoot ook nog precies daar waar verdedigd Botteguin op de doellijn staat en de Braziliaan hield voor de tweede keer een bal uit het doel. Dus ook hij zou je een soort van mini-doelman kunnen noemen vandaag voor NAC Breda. Zij met z'n tweeën, Botteguin en Ten Raola, zorgen ervoor dat het nog maar 1-0 is voor Heer de Veen tegen NAC. Luc, er was natuurlijk meer nieuws de afgelopen week. En uh, dat heb jij op een rijtje. Ja, klopt. We beginnen met de Partij van de Arbeid. Die partij zit een beetje in zwaar weer. Jokke Hen moest deze week een dag lang elke keer dezelfde antwoorden geven. En antwoord is precies het antwoord wat ik, net, wat ik geef. En dat is dat wij hier zitten voor al die mensen in Nederland... Die het, die het moeilijk hebben, die middengroepen die het lastig hebben... die het lastig hebben met kinderopvang, Al die terreinen waar wij strijden tegen het kabinet. Het maar dat, dat, rea dat realiseren wij ons voortdurend en daarom gaan we mee door onder mijn leiding. Ja, onder zijn leiding. Als een soort SP-light. Tenminste, zo noemde Frans Timmermans de nieuwe koers in een uitgelekte mail. En toen brak uiteraard de pleuris uit. Nee, we varen onze eigen koers Ik ben de Partij van de Arbeid. En ik ben geen SP... Hmm. Uh, ik ben geen VVD, ik ben geen PVV. Nee. Ik ben gewoon de Partij van de Arbeid. Ja, PVDA ging in overleg. En uh, wat betekende die kritiek van Timmermans eigenlijk... voor de positie van Cohen was de vraag. De conclusie van het overleg was dat iedereen Cohen weer lief vond... en dat Timmermans maar eens even goed door het stof moest. Ik mag tot grote tevredenheid uh, vaststellen dat uh, Job Cohen en ik en de fractie op dezelfde lijn zitten, namelijk... we hebben een eigenstandige linkse koers in de Partij van de Arbeid... die niet afhankelijk is van andere partijen of bewegingen. Ja, en zo was dat brandje ook weer geblust. Ja. Hoe komt iemand aan zo'n mail, vroeg ik mij, af? Dat, er dat wordt wel wat vaker gelekt, maar... Ja. In dit Weet je geval dat... was ik degene die de mail kreeg. Ja. Dus, maar Rijker, ik kan hè? natuurlijk niet zeggen van wie ik hem kreeg. Maar okay. Frans Timmermans had hem wel aan 50 mensen gestuurd... Dus dan zijn er wel heel wat opties om hem te lekken aan de media. Ja, in dit geval uh, ja. was dat de enorme nieuwsuur. En waarom nieuwver... jij? <coughs> waarom krijg jij hem? Ja, uh, de, de wat is dat van dan een briljante jou? journalist. Van, ja, journalist. Ja, van, ja, van jou weet ze zeker dat jij het weer doorlekt aan iedereen. Nou, in de ieder ik het goed <laughs> lees en kijk of het nieuwswaardig was. En dat was ja. in dit geval zeker het geval. Ben je dan, dan de... een beetje trots als je dat krijgt als journalist? Um, ja. Ja. ja, nee, het is gewoon nee, het was heel relevant. We weten dat het niet goed gaat bij de PvdA, we weten dat het dat het moeilijk loopt ook in de fractie. Maar dit gaf een inkijkje in hoe moeilijk het gaat. En ook hoe moeilijk Cohen het heeft. En ja, het is nu ook daardoor weer nog meer uit de hand gelopen. Dus dan, ja. dan ben ik blij dat wij dat als eerste kunnen melden. Ja. Ik weet ook heel goed dat als ik... Het wij niet van Nieuwsuur, hè? Wij van Nieuwsuur en ja. de NOS. Uh, <laughs> ik weet ook heel goed dat als, we, uh, als ik het niet had gehad... dan was het een uur later bij de Telegraaf of bij RTL. Ja, zo zo het ook, het ook. Dat ja, ik, Tussen die vijftig zitten er nog wel een paar die dat ding binnen ik, hebben gekregen. Ik denk vijftig mensen, dat blijft nooit lang. Als ik, als ik uh, er een uurtje te lang over gelezen maar, had... dan was het ergens anders. Ja, je had hem niet. Jij zit dan waarschijnlijk vaker in de loop... van degene van wie je dat hebt gekregen, uh, of, of misschien ook niet. Maar um, um, is zo'n mail van Timmermans ook bewust aan zoveel mensen verstuurd, dat hij weet dat dat dan gaat Ja, dat denk ik wel. Dat hij, zei, hij zei gisteren dat, dat hij uh, vaker interne mail, dat ze, wij zien heel veel mails niet, zei hij, dus dat vonden wij ook wel interessant. Die, die uh, jullie ja. journalisten? Ja, hij ja. zei vanuit, ik schreef ook heel vaak mails die jullie niet te zien krijgen, dus zo raar is het ook weer niet dat ik tol, heb wat gedaan. Wat is dat dan nou voor een loze opmerking? Een, de cursus schrijven voor een breed publiek, zeg maar. Ja, ja dat had was ik op Twitter ook heel, ja. heel erg. Mensen zeiden, dit leek wel opgesteld om uit te lekken. Het een opiniestuk voor de krant. Dat gevoel. daarom is het denk ik van, ja, wacht even, Ik heb de Man, ook wel zin, uh, voor de microfoon gehad, is geen domme man. Nee, je Vond het het niet van een politicus die er al zo lang zit... zou mogen kunnen ja, ja, bedenken dat, ja. dat, dat dat... zei hij gisteravond zelf ook, maar wel toen het allemaal al Toen alles al weer op, op, op, op, totaal op één lijn was, ja. gelukkig. Ja. Ja, ja, ja. ja Jij loopt daar de hele, de hele tijd rond in Den Haag, elke dag, de hele dag. Um, het is allemaal weer goed, hè, zegt Cohen dan. De gelederen zijn gesloten, niks aan de hand. Dat is natuurlijk niet zo, hè? Nee, ik geloof niet dat dat zo is. Nee, er was gisteravond ook al een fractielid, Jacques Monas, die uh, voordat ze die vergadering in zei, uh, ingingen, al tegen uh, Nu.nl zei... Uh, iedereen die zegt dat er niets aan de hand is tussen Timmermans en Cohen... Uh, die speelt poppenkast en ik doe er niet aan mee. Waarmee hij het daarna ook wel heel moeilijk maakte voor zijn collega's... om precies dat, dat daar te herhalen. Zeggen, ja. Want dan hadden wij wel heel makkelijk om te zeggen... maar zelfs uw eigen fractiegenoot zegt... Ja, dan... maar wat, ja. Wat, wat is het dan met die partij? Moeten ze dan nu gewoon echt... de, de, de, de stop eruit en het en het vieze badwater weg laten lopen en opnieuw de kraan aanzetten of wat wat moet er in die partij gebeuren want dit is namelijk het ene lek met het andere stopmiddel proberen proberen te, te dichten en de boot uh, op te blazen er zijn wel heel veel vergelijkingen ja, ja mooi <laughs> Daar heb ik, ik, heb, ik heb ze opgeschreven allemaal ja, ja. heb jij ze opgenomen nee ja, ja, ja. okay. ja, maar ik bedoel het dat, dat, het is niet een duidelijke koers. Nee, ja, het is een partij in problemen. Ook niet de enige op dit moment. Uh, en zij, bedoel, zoals zij gisteren zich probeerde te herpakken. Is uh, wij zitten hier niet om met z'n dertig het eens of oneens zijn. Maar er is een crisis. En wij moeten opkomen voor die mensen. Uh, voor wie Rutte en zijn uh, uh, collega's dat niet doen. Ja, het ja. klinkt nu een beetje kampachtig. Uh, het, het kan natuurlijk ook dat het op een gegeven moment. dat ze wel weer duidelijk hun verhaal, ja, hun lijn. Je, jongens, Cohen. Ik bedoel, het gaat me aan mijn hart hoor. Want het was mijn lieve burgemeester van Amsterdam. Maar Cohen moet er gewoon weg. Het is, toch gewoon, het is toch niet meer te redden? Ja, en dan, het, wordt, het is een beetje een cliché aan het worden... maar een paar jaar geleden ging het ook over Mark Rutte. Van hoe lang duurt het nog voor hij weggaat? Want iedereen wist zeker dat hij stond op 13 zetels in de peiling. En ja, maar de man, ik, ik, ik, ik voorspel is wel 20 jaar niet ouder bij en... deze dat Kauin dat gebeurt. Maar het is, wel, het is ook weer te, te makkelijk om iemand af te schrijven. Want we weten gewoon niet hoe ja, hij nou ziet hoe de, Je zag hem op tv hoe hij reageerde. Hij is getergd. En dan komt hij kan... ja, er Hij kan zich er, er niet over... Natief. Lodewijk Asscher zegt, Lodewijk ik blijf in Amsterdam. Ja, ja bovendien die, die staat, staat hij kringen. niet op een kamerlijst, dus dat is, dat is sowieso lastig. Nee. Hij kan niet zomaar het nu overnemen. Nee, maar, ik denk, zij gaan, zij gaan nu proberen of het niet toch nog weer beter gaat. Maar wat ja, hoor jij zelf... in de wandelgangen? Dit wil je hoeft niet letterlijk te zeggen, hoor, maar het, ook bij andere partijen. Is er nog een beetje, ook bij de PvdA zelf, van wat jij net zegt... wie weet, hè, slaat het om en komen we eruit, of... Nou, je hoorde het, tot, tot gisteren hoorde je gewoon dat het gaat moeilijk en we maken ons zorgen om de peilingen. En gisteren kwam er natuurlijk heel veel naar buiten. Een van die dingen die ik net noemde was Jacques Monash. Die ja. anderen zeiden het nog steeds niet hardop. Maar we weten dat daar ook heel veel kritiek... Mensen maken zich natuurlijk zorgen, laag in de peilingen. Uh, uh, iedereen ziet dat het in de beeldvorming ook niet goed gaat. Dus dat, dat delen ze. Maar dat wil niet zeggen dat ze het allemaal eens zijn over wat er dan wel moet gebeuren. En dat, dat zie je nu. Dat, dat... En, en nogal openlijk door die mail van Timmermans. Ja. Nou, een partij in crisis. Overigens wordt Cohen met de dag grijzer, volgens mij. Viel mij op. Zagen jullie dat ook niet? Was hij hm. dat niet al? Toen hij begon? Was hij dat niet al? Nou, niet, niet, niet zo uurbegrijs, uh, dacht ik. <lacht> Le ja, Luke. Ja, ja we moeten het hebben over Whitney Houston. Ja, uh, dat. Ja, dat moet. verplicht. De hele week vlogen de roddels en uurtjes om de oren. Zaterdag nacht overleden zanger, het was 48. The Beverly Hills Police Department got the 911 call from the Beverly Hilton. Apparently crews arrived two minutes later. And already people were working on the singer feverishly trying to revive her. And her friends and family had to come and identify her as she was pronounced dead. Die werd gevonden in een badkuip in het Beverly Hilton Hotel. De avond voor de Grammys. En op die Grammys werd ze geëerd om haar mooie stem. And I, I will lie. En dit is de grootste informatie. van ik zie jou helemaal zwijmelen zo. Oh. Al is het origineel van Dolly Parton veel beter. Dat kennen jullie natuurlijk wel. Ja. wel. Zeker. Ja, dat is ja. namelijk helemaal ingetogen. En dat vind ik mooier. maar goed. Elisabeth, uh, zie ik echt net met, met uh, pijn in de oren en ja. ogen naar dit. Je, je okay, bent met niet zo wit Maar Ik vind het soms een beetje het wereldkampioenschap hard zingen. Mm. Het gaat, het is wel heel hard, en heel een, veel en heel sirene in nee, een, een, een glasbak duiven. hoorde ik van de week ja. ook ja. Oh, ja. En wat een... een? sirene in een glasbak. Dat ja. een hele mooie omschrijving van dat. Ja. Ja. Jullie waren geen liefhebbers nee? Nee. nee, nee, ook geen, geen enkel nummer ook niet van vroeger. Could the greatest love of all. Ik ben wel ik ben het was mijn jeugd. Die, ja. die, nee, maar die de, de, de, dat is grappig, ja. want, de grappig. want toen ik hier naartoe reed luisterde ik prongelijk heel even naar 3FM mm -hmm. en dat draaide ze zo'n How will I know? Is toch leuk. Ja, dat vind ik dan wel omdat zijn van die niemand balletje. maar deze zal iemand zo in je oor Schreeuwen dat ze altijd van je zal blijven houden. Ik zou echt wegrennen. Oh, dat wil ik best. Ja, ja. <laughs> wij ook. Ik ook. Oh. Oh. Kijk, ik zie scheiding nee. hier. Uh, <laughs> ja. Maar goed, Rijer wel groot fan? Of uh, ook nee, niet geen groot fan. Maar ik vond, wel, ik vond nu vooral toch wel heel. Triest. Zo, ja. Iemand die eraan onderdoor gaat. Uh, had ook drank geen en drugs, <laughs> Ook al niet. Nee, nee, ik vond het gewoon heel treurig. Maar ik, heb, ik ben niet heel verdrietig dat de zangeres niet used, en daar had ik niet enorm... Ik, ik las ook wel veel reacties ook op Twitter... van ja, uh, alsof we dachten dat ze 70, 80 zou worden. Ja. Nee, wat ik, wel, wat, ik, wat ik heel triest vond... is dat 18-jarige meisje wat ze achterlaten, allebei. De dochter. Ja, ja, die Bobby Brown is natuurlijk zo gek als een deur. Zij is inmiddels... Nou, Whitney is inmiddels overleden... en dat meisje werd meteen... Tenminste, wat ik dan lees, uh, in het ziekenhuis opgenomen... met ernstige ja. stress en hartkloppingen. Ja. En dan denk ik, jee, dat kind is 18. Zelfmoordneigingen, geloof ik. Ja, eens. weet ja. je, daar dat komt, dat komt natuurlijk ook naar. Op, op internet hebben ze trouwens totaal geen uh, medelijden met haar. Want uh, dat is echt, ik moest werken die, die nacht. En uh, de, echt, ik heb nog nooit zo snel... Uh, zien dat de grappen werden gemaakt. Ja, ja, ja. Echt maar binnen een halve minuut dat het nieuw werd, werd uh, Houston, we have a problem, was echt binnen de ja, seconden. Ik binnen, vond, het, Houston, vond het I, I, Houston, she had a problem, vond ik wel ja, heel ja, leuk. Ja, maar ja, niet dat je hem duizend keer leest. Nee, dat is waar. <laughs> Luc. Ja. We gaan naar het uh, nieuws van deze avond eigenlijk. Omstreden moslimgeleerde al Haddad is namelijk aangekomen in Nederland. Minister Opstelt had eerder al aangegeven dat de komst van die man niet voorkomen kon worden. Samen met minister Leers heeft hij het wel overwogen. Nou ja, dat is een terechte afweging. Ik heb daar met collega Opstelt uh, uiteraard overleg over gehad. Uh, we moeten goed afwegen of uh, met alle verwerpelijke uitingen van deze man... Uh, of er een actueel gevaar is voor de openbare orde. Dat is er niet... Uh, en dat is dus ook geen aanleiding dan om, uh, om hem tegen te houden. Vanavond doet hij mee aan een debat, die moslimgeleerde, in de Bali in Amsterdam. En hij gaat onder andere in discussie met de Tweede Kamerlid Tovik Dibi van GroenLinks. Koesdaf Kusta, ja. Bessems die leidt dat debat. die twitterde net. Ja. Nou, hij is binnen, daar gaan we dan. Ja. <laughs> dat is een soort. Uh, Vinden ja. jullie. Wat, had hij geweigerd moeten worden? Nee. Nee. Nee. nee. nee. Ja. Onzin. Nou ja, ik vind wel wat, wat, wat Leers terecht zegt... Als er, als er een gevaar zou zijn voor de openbare orde... dan vind ik nog wat anders. Dan moet je ja. daarnaar kijken. Maar dan moet je het, dan eerst constateren. Dan moet je dan toch? eerst constateren. Nee. En dat is niet zo. Een nee. man komt niet met een bomvest praten over. Helemaal niet als het zo aangekondigd nee. bezoek is. Er zijn, denk ik, als je het maar ziet, is het ook niet eng. Nee. Want dan kan je het in de gaten houden. En, uh, ja, en, ja, de, en als je het er niet mee eens bent... bestrijd uh, elkaar uh, vooral met argumenten. Daarom zit ja, ik daar ook. Precies, ja. Vanmiddag ja. was hij toch live bij de NTR? Ik heb het niet live Gezien, maar ik las het op Twitter. ik ja. zei. Maar uh, het programma Halve Maan. En daar was hij te gast. Maar hij wilde niet aan tafel. Want daar zat niet alleen presentator Aad van de Heuvel. maar ook een vrouwelijke presentator die niet gesluierd was. Hij was gisteren en, ook. Uh, sorry, hij was gisteren en, ook. Uh, zij uh, moest toen weg. <laughs> hij zei, ik ga niet aan tafel als zij niet uh, En dat opzaa. heeft zij gedaan, hè? Ja, zij dat, is in het publiek gaan zitten. Ja, ja, dat ga ik dus zeker even terugkijken, want ik snap daar nog niet zoveel van. Ja. Hij zat gisteren in een zogenaamd kruisgesprek bij Nieuw Maar dat was ook omdat hij niet in de studio wilde komen, omdat hij door een vrouw... Namelijk Marielle, twee weken geïnterviewd zou worden. En hij ging ook uitleggen van dat hij niet wist hoe zij gekleed was. En dat hij uh, een man van principes is. Dus dat hij niet in de studio wil zitten met een vrouw die misschien wel iets aan heeft wat hem niet. Vindt. Dat je dan in één keer, waa! Flesje aan ja. je titel laat zien. Het ja, <laughs> is wel een man, man van, van principes. <laughs> <laughs> ja, ik bedoel, het, de, de, ontzettend triest, vind ik qua mening. Maar nog niet, uh, nog niet staatsgevaarlijk, volgens mij. Als ik het zo hoor. Nee, nee. Frank, Jere Veenak. Laatste minuut, officiële speeltijd. Er zal nog wel een minuutje of twee, drie extra tijd bijkomen. Het is nog steeds 1-0 voor Veen. En dat uh, is ook echt... Uh, nou, dat was al een wondertje, dat is het eigenlijk nog steeds. Een mooie volley gezien van Dost, de topscorer in de eredivisie. Die heeft nu weer de bal, legt een breed op Narsing. Nog een uh, counter dus van Veen. Narsing aan de buitenkant er langs, maar alleen nog altijd Dost voor de goal. En dan komt Roorda nu uh, langzaam aangelopen. Dan gaat de bal richting randje 16... En zit Doster nog tussen. Die denkt dan die bal op te pikken. Maar mooi niet dus. En dus kan Nak er uiteindelijk afkomen via L'Actuary. Uit de verdediging komen. En proberen nog een laatste aanval op te zetten. Inderdaad, drie minuten extra tijd krijgen we erbij. Schallek kopt de bal door. Bottegien. Eh, er gaat een bord omhoog. Vandaar dat ik het nou zeker weet. En voor die tijd is het maar een beetje inschatten hoe ver het gaat komen. Bottegien kopt door. Maar uiteindelijk staat dan. Jozef zo'n buitenspel en is de aanval van NAC ook weer voorbij. Herenveen had hier veel dikker moeten winnen dan de 1-0 e die het uiteindelijk wel over de streep gaat trekken. Daarmee zorgt het er in ieder geval voor dat het in de top van de ranglijst blijft staan en NAC dat blijft onderin staan, maar zonder dat het gevaar loopt om in een na-competitie uh, terecht te komen. Voorlopig althans, want de ploegen daaronder hebben flink wat punten minder en bij NAC maakt in de selectie zich voorlopig eigenlijk iedereen alleen maar druk over carnaval dat ze morgen gaan vieren. Het schijnt dat ze als konijntjes gaan met z'n allen. Dus uh, als je een groep door uh, Breda ziet gaan. Dat is nak Breda, mensen. Dan weet u dat in ieder geval alvast. Er komt zo nog een wissel aan. Ik denk dat de deze wedstrijd wel gaat winnen. En ik vrees dat het 1-0 blijft. Luc. Ja, die konijntjes is dan het enige leuke aan deze week. Want het is ook nog een keertje crisis. Sinds deze week zitten we opnieuw in een recessie. Zoals iedereen weet komt dat natuurlijk niet door ons hier in de studio. En niet door Willemijn. En dan echt al zeker niet door mij. Nee, het feit dat ons land kapot wordt gemaakt. <lacht> dan komt door jou, de luisteraar. Ja, eigenlijk uh, is het op alle fronten niet echt heel erg goed. Met als uh, rode draad eigenlijk dat de Nederlander de hand nu echt definitief op de knip houdt. Ja, dankzij jou moet het dus nu bezuinigd worden. SGP wil niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. PVV niet op hypotheek. Aftrek. En, ja, en dan weer wel ineens en dan toch weer niet. Grapje. Ondertussen is er maar één persoon die het hoofd een beetje koel cool houdt. Ja, ik loop al 25 jaar mee in de, in de Nederlandse politiek. Uh, en uh, soms gaan de golven wat hoger dan de andere keer... Uh, tegelijkertijd zijn we professionele politici die uh, met name zich in willen zetten om een veilig, sterk en welvarend Nederland uh, te realiseren. Nou, Maxime Vagen is uh, een beetje terug. Hij uh, krabbelt uit, terug uit het diepe dal in het extreme midden. Pakt ondertussen een beetje zijn momentje. Maar als professioneel politie weet je één ding. Onderhandelingen voer je pas in maart. Ik ga de discussie in maart in het katshuis voeren en dan zult u de uitkomst vanzelf horen. Ik ga hier niet de discussie voeren over onderhandelingen. Ik ga de discussie pas voeren als die gevoerd wordt. En daar ga ik nu helemaal niet op in, omdat we die onderhandelingen voeren in maart. Ik heb al eerder gezegd dat er bij het aangaan van onderhandelingen dat er geen taboes zijn. Dat de tijd van taboes en de tijd van makkelijke keuzes voorbij is. Ja, En daar was Wilders dus dan weer een beetje over geïditeerd <lacht> Ja, de ja het, is, het, is, het is leuk. Het is spannend. Rijer, eh, jij, zoals gezegd, loopt daar rond in Den Haag... En, het jachtseizoen is geopend. Kun je het een beetje zo stellen? Ja, zeker. Ja, de inleidende beschietingen noemen we het ook <laughs> constant. Nee, het is echt, het is het nu helemaal begonnen. En je ziet ook inderdaad Verhagen, die is. Uh, terug uh, op de post waar hij het beste in is. Namelijk onderhandelaar. En die heeft uh, uh, vrijdag eigenlijk ook iedereen verrast... door in de Telegraaf te zeggen... ik wil alleen maar echte hervormingen op zorg en, onder uh, uh, zorg en uh, sociale zekerheid... Mm. en de hypotheekrente aftrekken. Anders ook geen bezuinigingen. Daar was Wilders weer heel boos over. Dus die gaat dan een tweet sturen met Toontje Lager Zingen. En vragen gingen daar nog eens dunnetjes overheen afgelopen woensdag. En daar was gisteren Wilders die zei... eerst miljarden op ontwikkelingssamenwerking... en dan pas praten over de rest. Dus het is nu echt wel begonnen. Ja. ja, het lijkt in mijn oren. Ik denk dat alsof het allemaal mijn pot dicht zit. Maar dat zal wel niet. Nou ja, dit, de, wat ik zei, inleidende beschietingen. Ze zijn nu. Uh, kijk, er worden af en toe dingen gezegd waar ze straks echt niet meer omheen kunnen. Maar het meeste is toch vooral een beetje piketpaaltjes slaan. En, en uh, duidelijk maken dat ze echt hun best willen doen voor hun achterban. En. Uh, Zoals gezegd, pas in maart gaan ze echt onderhandelen. En dan gaan ze drie weken onderhandelen, toch? Ja, krachthuis. dat vind ik heel vreemd dat er Bizarre een periode lang. is afgesproken. Want, want volgens mij, het kan ook zijn dat ze na twee dagen erachter komen... dat het echt niet gaat lukken. Nee. Het kan ook dat ze in een week een pakket hebben liggen. Maar volgens mij kan het ook nog langer duren. Dus ik weet niet wie heeft bedacht, we zeggen drie weken. Is dat een beetje indekken of zo? Het lijkt mij, ja, ja, dat wij allemaal in ieder geval niet te gaan zeggen, ze doen er erg lang over. Het zal wel heel erg moeilijk gaan. Rijon, wat denk jij? Maar als de Afgelopen week heb ik uh, inderdaad gehoord... dat het absoluut, dat is, dat, dat is tot daar en niet verder. Dat is voor ons onbespreekbaar. Of toch niet? Of toch, er wordt nu al gedraaid en geschoven... en er worden stellingen betrokken en weer losgelaten. En die punten die, waar, de, waar de PVV en het CDA zo met, met elkaar over botsen... bijvoorbeeld die ontwikkelingshulp. Heb jij niet idee dat dat echt, dat dat echt daadwerkelijk een breekpunt voor deze... Uh, uh, voor deze regering met gedoogsteun uh, zou kunnen zijn? Nou, Wat ik heel opvallend vond, gisteren Wilders... dat hij het ook weer zo concreet maakte met miljarden, meerfout. Ja. Dan denk je, hij kan nu toch echt bijna niet meer thuiskomen... met minder dan 2 miljard. Kijk, dat, dat er bezuinigd moet worden op ontwikkelingssamenwerking... dat weten we dat hij dat wil. En dan kan, je ook, ja, dan kan de uitkomst nog alles zijn. Uh -huh. Maar nu, het is niet simpel om eruit te komen als het om zoveel geld moet gaan... terwijl je weet dat het CDA dat daar heel veel wil. moeite mee ja. heeft... Uh, en inmiddels weten we ook de SGP. Die, die zitten niet aan tafel, maar in het Achterhoofd zal het zeker meespelen... want ze zijn wel nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus dat viel mij wel op dat die miljarden uh, lastig, was, uh, lastig wordt om daar dan echt uit te komen. Maar uh, alles wordt vloeibaar als je aan de omhandelingstafel zit. <lacht> ja. Alles wordt vloeibaar, dat is mooi. Daar stoppen we mee. Tenminste niet helemaal. Kom zeggen. We, we hebben nog 7 minuten 30. We praten nog even door over prins Friso die in Oostenrijk bedolven is onder een lawine. Zijn toestand is stabiel, maar volgens de RVD is hij niet buiten levensgevaar. Je hebt het inmiddels gehoord. Wat dat precies betekent, daar praat ik over door met Leon Aarts, hoogleraar anesthesie aan het LUMC. Leon, goedenavond. Ja, goedenavond. Um, ja, we hebben het natuurlijk al over gehad van uh, wat gebeurt er met je als je uh, uh, onder een uh, lawine komt. Hoe kom je er weer uit? Welke voorzorgsmaatregelen moet je uh, treffen? Um, jij als arts, waar let je op als je een patiënt binnenkrijgt die onder een lawine bedolven is geweest? Ja, het belangrijkste probleem is vaak, uh, in de meeste gevallen is natuurlijk dat het ademen heel moeilijk is geweest door de hoeveelheid sneeuw die op een... Slachtoffer ligt en ook de sneeuw die vaak ingeademd is en nog in de mond zit. Dus met name het allerbelangrijkste, en dat geldt natuurlijk voor elk trauma slachtoffer, is dat de ademweg weer vrij is en dat de patiënt kan ademen. Daar begint het mee. Ja. Daarnaast heeft het natuurlijk alles te maken van hoe lang heeft een slachtoffer uh, onder een lawine gelegen, en is die inmiddels bijvoorbeeld ook afgekoeld. Eh, omdat afkoeling weer eh, betekent dat bijvoorbeeld het hart... weer makkelijker ja. ritmestoornissen kan krijgen. Nou heeft die twintig minuten onder de sneeuw gelegen. Hoe ernstig ja. is dat? Ja, dat, is, uh, dat kan heel ernstig zijn en het kan ook niet ernstig zijn. Dat hangt, heeft met een aantal dingen te maken. Uh, belangrijk is altijd, is er nog een ander letsel opgetreden... ten tijde van dat je in een lawine zit... He, bijvoorbeeld door een rots of een boom. Mm -hmm. um, het belangrijke is ook van hoeveel sneeuw ligt erop... en hoe dicht is die sneeuw, is dat nog mogelijk om daar te ademen? Ja. En wat we sinds een aantal jaren weten is heel belangrijk... is er een vorm van een luchthoudende ruimte toch nog overgebleven? Ja. En he, daarom is, dat is ook het hele idee van zeg maar, de ballonnen uh, bij de lawinerugzakken is a dat je oppervlakkiger blijft en b dat er een ruimte om je ja. heen zit waar ook lucht zit. Ja, dat is belangrijk. Uh, ook aan de telefoon uh, is Ruud Koster, cardioloog van de Hartstichting. Goedenavond, Ruud. Goe goedenavond. Nou, heeft Lisbeth al een hele prangende vraag. Ik steek mijn vinger op, weet, ja. je, weet je hem nog? Ja, ja zeker. <laughs> er werd vandaag, het stond ook op teletext, uh, gezegd dat de situatie van de prins stabiel was, maar dat hij niet buiten levensgevaar is... Um, kan het zo zijn dat je stabiel bent, maar tegelijkertijd in levensgevaar verkeert? Ja, dat, dat kan je je hier zeker wel voorstellen. Omdat je stabiel kan zijn omdat bijvoorbeeld de circulatie zich gesteld heeft. En omdat hij op dit moment waarschijnlijk beademd wordt, is ook dat nu veilig gesteld. Maar het levensgevaar zit hem in hoe komt, hij, hoe komt hij eruit wat betreft de hersenfunctie. Ja. Hm. En dat wordt pas duidelijk over een dag of twee, misschien drie... Dan krijg je pas het eerste moment waarop je daar een oordeel over kan geven. Dus u, u zegt eigenlijk die stabiele situatie is een beetje kunstmatig. Wij houden hem stabiel. Ja, precies. En nou, het hart klopt waarschijnlijk wel spontaan. En de circulatie is waarschijnlijk nu... Ik weet niet, ik heb niet gehoord of hij een hartstilstand had... toen hij uit de sneeuw kwam of dat het hart toch wel normaal klopte. Mm -hmm. Maar hoe dan ook, dat zal nu weer normaal zijn. Maar wat er met de hersenen is gebeurd... en wat er nog in de komende uren misschien gebeuren zal... dat weet je pas als je... Hem wakker maakt en dan zal je dat pas weten. En dus daarom is de, het levensgevaar. wordt pas duidelijk over nacht 2-3. Ja. En waarom wordt hij niet wakker gemaakt? Of waarom wordt dat nu uitgesteld? Hij wordt vrijwel zeker uh, nu gekoeld. Uh, gekoeld. Hoewel hij enerzijds. ja, het is paradoxaal dat hij enerzijds door ja. de kou en de sneeuw in de problemen komt. Ja. en toch iets wat we nu doen bij alle patiënten. die niet bij bewustzijn komen na een hartstilstand. Uh, die worden kunstmatig uh, in een lagere lichaamstemperatuur gebracht dan normaal. Ongeveer tussen 32 en 34 graden. En waarom is en dat, dat dan? En dat wordt, dat wordt ongeveer een dag volgehouden. Omdat de schade die ontstaat door het zuurstofverbrek... ontstaat niet, pas op, het ontstaat niet op het moment van het zuurstofverbrek, maar in de uren erna. Dan ontstaan hersenreacties op het zuurstofverbrek die de echte schade veroorzaken. En ja, ja. door het koelen maak je dat... ...maak je de kansen op die schade geringer. Dus omdat, okay. ten, omdat de lichaamstemperatuur uh, verlaagd wordt... ...dan vertragen ja. ook die processen? Precies, net okay. zoals de spreken waar, waarom een, een, een knaagdier wat een winterslaap doet... ...en een zonder ja. ondereten kan... ...dat heeft een temperatuur van misschien wel 15 graden. Ah, okay. En de, dat is ook de temperatuur waarop hij gekoeld wordt? Nee, hij Vijf... wordt ja. gekoeld, nee, het gekoeld, gekoeld zo, op ja? Hij wordt gekoeld op een temperatuur van 32 Oh ja, dat zei u net. Ja, net. Dat is ook koud hoor. Ja, dat ja, is, ja, is koud. Ja. En daarom moet je ook onder narcose zijn, want je gaat zo rillen en trillen dat je dat niet verdraagt. Dus je moet ook spierverslappers krijgen en je moet ja. onder narcose zijn gedurende 24 tot zeg even 48 uur. En ik heb dan nog een taalvraag, als ik even mag. Ja. Um, en, en dit is dan nog wel kritiek. Nou oh. ja, het kritieke zit erin dat je pas over drie dagen weet hoe groot de schade wordt. Ja en eigenlijk weet je het zelfs dan nog niet want ook al is hij als iemand wakker wordt is hij in het begin vaak heel erg verward, heel erg onrustig en dat is iets wat misschien weken tot misschien wel maanden duurt Jeetje? voordat hij ja. dat helemaal bijstelt. M maar hij schat u in, hij blijft wel in leven of, of zelfs dat is niet te zeggen. Ik Durft dat nou nog niet te zeggen? Ik u zei straks dat... wel, u had het straks wel over een hartstilstand. Is dat bekend dat hij een hartstilstand heeft gehad? Geen idee. Was niet mij niet benen. bekend. Maar... Is mij niet bekend. Hè. Oh oké. Okay. Nee. Nee, ook, geval... ook al zou hij geen hartstilstand hebben gehad, dat dan nog kan de hersenbeschadiging zo zijn dat ja, het dat niet goed met leven maar is. Ja. ja, wel dat hij in ieder geval buiten bewustzijn was toen hij werd uh, gevonden ja. onder de sneeuw. Ja, dat is toch zeer waarschijnlijk. Hij ja. uiteindelijk begrijp ik toch zo'n twintig minuten in die sneeuw gelegen. Ja, ja. Premier Rutte die, die sprak erover ja. dat hij de beste artsen had. Is daar eigenlijk iets over te zeggen? Over dat ziekenhuis? Ja. Weet u daar iets van? Ja, dat ziekenhuis is een van de topziekenhuizen voor dit probleem. Daar werken zeker mensen die over deze zaken meer hebben geschreven en onderzocht dan wie dan ook ongeveer in de wereld. Hm. En uh, met name dat, wat ik u nu vertel over dat koelen... wat we aan mensen doen aan hartstilstand. Dat is onder andere door een van de mensen die in dat ziekenhuis werken uitgezocht... en, en voor de wereld uh, toegankelijk gemaakt. Ja. Dus hij is zonder twijfel in misschien wel het beste ziekenhuis... Over de, voor dit soort dingen in de wereld. Maar dat is misschien een erg krasse uitspraak, maar erg goed. Goed, goed nieuws. In ieder geval. Hij is in, oh, de, wat dat betreft in ja. goede standen, Dat is mooi te horen. Goed, dank u wel. Um, cardioloog Ruud Koster van de Hartstichting en Leon Aerts... die hoorden we ook even, hoogleraar anesthesie aan het LUMC. Dank. Dat is alweer dan de... Laatste, nee, ik wou zeggen de laatste seconde van deze uitzending. Bijna. De laatste uitzending van deze week. Mm. Leuk dat je luisterde naar 2 Today. Maandag, dan zijn wij er weer. En vrijdag, dan is uh, mijn Main Man Erik er weer. Nieuwe platen. We hebben nee, weinig ja. platen gedraaid vanavond. Dan gaan we gaan volgende week draaien tot 6. Draaien dus 6, ja. precies. Uh, Lisbeth Staats, dankjewel. Rijden Graag gedaan. Aan. Dank. Goed dat jullie er waren. Tot ja. snel weer een Hoi. keertje, hoop ik. Um, wil je ons niet missen? Kan je ons niet missen? Ga even naar Facebook. Facebook.com/slash BNN Today. Ook voor allerlei leuke filmpjes. Zometeen langs de lijn met Herrie Schut. Veel plezier. Ja. <lacht> Dit is Radio 1.